8 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de PvdA-leden vindt doorregeren... belangrijker dan het omstreden illegale standpunt van het kabinet. Een vandaag heeft een peiling gehouden onder duizend leden. Binnen de PvdA is weerstand tegen het plan... om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te maken. Toch kiest 71 procent van de ondervraagden... voor het voortbestaan van het kabinet met de VVD... vanwege de economische crisis... De uitkomst van de peiling geeft partijleider Samsom een steun in de rug aan de vooravond van de PvdA-ledenraad. De politie heeft bij een ecoduct in Renen te vergeefs gezocht naar de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist. Het was de eerste keer dat de agenten een gebied doorzochten. Sinds eerder deze week een bos in Limburg werd uitgekampt. Waarom er vandaag bij het ecoduct werd gezocht is niet bekendgemaakt. Ook bij Doren heeft de politie weer een stuk bos doorzocht. Agenten hadden prikstokken bij zich, maar ook hier werd niets gevonden. Het speurwerk vandaag van zo'n 200 vrijwilligers... bij recreatiegebied het Doornse gat heeft ook niets opgeleverd. De politie in Bulgarije heeft in een drukkerij... 350.000 valse stembiljetten gevonden. Volgens de eigenaar zijn ze afgekeurd... maar het Openbaar Ministerie onderzoekt of ze waren bedoeld om fraude te plegen. De drukkerij-eigenaar is raadslid voor de centrumrechtse partij van premier Borisov. Zijn bedrijf drukte ook stembiljetten voor de nationale overheid. Drie dagen geleden leverde hij nog ruim 8 miljoen biljetten af bij de kiescommissie. De Bulgaren gaan morgen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. In Hoedekenskerken in Zeeland is een giftige Afrikaanse cobra ontsnapt uit een huis. De eigenaar heeft zelf de politie gewaarschuwd. Eén beet van het reptiel kan al dodelijk zijn. Een medewerker van het Rotterdamse havenziekenhuis is met tegengif onderweg naar het Zeeuwse dorp. De politie heeft slangenexperts gevraagd om de speurtocht naar de cobra te begeleiden. Het weer, buien en in het oosten kans op onweer. Aan zee zijn windstoten. Morgen wisselend bewolkt een enkele buien. Het wordt 11 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk voor meer informatie op mercedesbens.nl/wegrijweken of ga langs bij een van onze dealers. De Mercedes-Benz wegrijweken tot en met 25 mei. En de was langs de lijn nog tot 11 uur, bommetje vol met mooie Sport v Cup Final Manchester City. Teken Wiggles Lattek, graag nog niet mee. Die begint te vrezen voor een verlenging nog maar minder zelfs dan twee minuten tot aan het einde. 0-0. Wel tien mensen van Manchester City op het veld. Na een tweede gele kaart voor Zabaleta. Een vliegende tackle na een dom balverlies op het middenveld van Garrett Berry. Sabaleta had al geel en uh, ja, kreeg een tweede gele kaart... en dus staan ze bij City met centine. Jij vreest. Ik hoop op een verlenging, rachter. <laughs> ik ben alleen betaald voor 90 minuten. Oh, Robert. Dat is de reden, ik dacht ja. wel. Goed, een beslissing kan er uh, ook gaan vallen in het waterpolo bij, uh, bij de vrouwen. Daar won de ravijnen in Gisteravond met 7-6 van de ZVL. Vanavond de tweede wedstrijd, dit keer bij ZVL. Zwembad de Zeil in Leiden. Gaat er een beslissing vallen vanavond, Bob van de Tak? Wat denk je? Ja, dat is de vraag. Hè? De troepen zijn enorm aan elkaar gewaagd. Dus het zou mij eerlijk gezegd niet verbazen als er uh, gewoon een derde wedstrijd komt. Maar dan moet ZVL dus winnen in het eigen bad. Die opdracht is duidelijk. Het ravijn heeft er twee wedstrijden voor om die titel te prolongeren. ZVL overigens nog nooit kampioen, dus uh, het zou een unicum zijn. De wedstrijd is begonnen. Eerste periode, nog niet gescoord. 0-0. En dan het handbal. VOC Dalsen om het Nederlands kampioenschap. Als Dalsen wint... Is het kampioen Richard het van de maan? En het gaat de goede kant op met Dalfsen, want ze staan na 11,5 minuut voor. 7 tegen 4 in Amsterdam. VOC wil er een echte spannende wedstrijd van maken. Spannender dan twee weken geleden in Dalfsen. Maar tot nu toe is Dalfsen duidelijk de betere ploeg. En de trainer Peter Portengen die zei vooraf ook... als we geen gekke dingen doen, als we ons normale niveau halen... dan gaan we deze tweede wedstrijd ook winnen. En dan prolongeren we onze landstitel. 11,5 minuut dus op de klok. Het spel ligt even stil. Dalfsen aan de leiding. De marge is 3-2. De absolute stopfase tenminste van die 90 minuten die erachter nog betaald krijgt. Dus Man City en Wigan Athletic. Ja, nou, dat gaan we voor de verlenging op laten komen. Oh, okay. We zitten in de extra tijd. Hoekschop van Wigan Athletic. Nog altijd geen doelpunten. Daar is hij! Hij valt in de extra tijd en hij valt voor Wigan Athletic. En het is de invaller Ben Watson die uh, maakt. En dat is een invaller. Hoe verzin je het in de extra tijd waar ze nog even hoopten bij Wigan Athletic... Op een strafschop een paar tellen geleden na nou, opnieuw een ontsnapping van de uitblinker. Dat is namelijk Caleb McManaman. Die bal kwam er niet. Het werd slechts een corner. En nu natuurlijk een paniekerige blik in de ogen bij Roberto Mancini. De manager van Manchester City die zich realiseert dat hij deze wedstrijd met zijn sterrenploeg niet mag verliezen. Maar dat zit er wel degelijk aan te komen. Een nederlaag in de slotminuut. Hoe verzin je het in deze finale van de rv Cup? De bal wordt voorgetrapt door Sean Maloney. Dan komt hij heel hoog en het is de invaller, het is Ben Watson. Hoe lang zat hij in het veld? Ik denk een kwartier. Krijgt de bal op de 5-meter meterlijn op het hoofd, verlengt hem tot in de lange hoek. En dan is Joe Hart gepasseerd. Hij moest plaatsnemen op de bank, deze speler, ten faveur van Gomez. Maar de handen lijken de lucht in te kunnen gaan. Bij Dave Whelan, de voorzitter. En Roberto Martinez, de veel gevraagde manager. Die misschien met deze prijs op zak dan wel eens de stap zal kunnen maken. Naar een absolute topclub in Engeland. Natuurlijk wordt er nog afgetrapt. We zitten in de extra tijd. De goal viel. Dus in de 91ste minuut. Een ingooi nog voor Manchester City. Een meter of 15 bij de hoekvlag vandaan. Ietsje minder zelfs aan de rechterkant van het veld. Opeens is er nu heel veel haast. En de noodzaak is aanwezig bij Vincent Kompany Zomer heeft ineens de drukte, de diepte ingespeeld. En uh, ja, het is helemaal niks. De bal is veel te hard. En komt voor niemands voet. En dus loopt hij over de achterlijn als we inmiddels de 93ste minuut zijn ingegaan. En Wigan Athletic gaat dus voor het eerst een prijs pakken in zijn 81-jarige clubgeschiedenis. Natuurlijk, de ploeg kwam de afgelopen 15 jaar al opzetten vanuit de lagere divisies naar de Premier League. En natuurlijk was dat ook al ja, prachtig. Maar dit, dit is make history in optima forma. Zoals dat steeds werd gezegd. Door de manager richting deze wedstrijd. Weet waar je mee bezig bent. Maak deze dag bijzonder. En dat lijkt te gebeuren voor uh, ja, die duizenden en duizenden toeschouwers. Ook aanwezig natuurlijk op Wembley. De 93e minuut is al voor de helft voorbij als Joel de doelman trapt, de keeperstrap. trapt bal ver de helftop van Manchester City opgepakt door Kone. Overigens heeft die keeper voor tijdrekker zojuist ook nog de gele kaart gekregen. Milder trapt hem met een meter of tien voor de middenlijn de helftop van Manchester City, de doelman uit zijn doel bij Wigan. En dat uh, betekent dat uh, er een ingooi komt voor Manchester City. Waar zojuist trouwens ook Zeko in de ploeg is gekomen. En uh, ja, die had misschien toch wat eerder moeten komen. Hij wisselde wel vaker een middenvelder. met Roberto Mancini als je een spits verwachtte. Maar nu lijkt het fout af te lopen. Tenzij, tenzij, nee, er is geen ruimte om te schieten. De bal is op het middenveld bij City. Was in het strafsomgebied, is er weer uitgegaan. Lijkt even voor de voeten van Rotwell te komen. Maar nu is het Milner. Loopt aan tegen Espinoza aan de rechterkant van het veld. Nog een ingooi voor Milner. En opeens heeft iedereen heel veel haast bij Manchester City. Ik zei het al. En waarom komt die noodzaak zo laat? Waarom is dat besef dat er iets te halen valt vanmiddag in Londen? Iets op te halen. Waarom is dat besef zo laat gekomen? Wat kan er nog met Jaya uh, Touré? Staat een meter of twintig over de middenlijn. Bal moet even achteruit, omdat het heel druk is voorin. Iedereen meldt zich die maar wat wil. Op de rand van het bij Wigan. Dat de bal weet weg te krijgen. Coné misschien in de tegenstoot. Nee. Clichy dan ter hoogte van de middenlijn. En daar is het laatste fluitsignaal. Mariner, de scheidsrechter, heeft geblazen voor het einde. En wat een dramatische ontknoping voor Wigan. Maar misschien nog wel meer voor Manchester City. Maar dan in negatieve zin natuurlijk. Want in de extra tijd de Terecht terechtgegeven. Daar geen discussie over. Misschien zelfs wel een penalty had het moeten zijn. Maar oké. Okay. Het wordt 0-1. Het is Manchester City wat verliest van Wigan Athletic. Door de goal dus van de invallen. Wat een ontknoping voor Ben Watson. Zo zit je heel lang op de reservebank en denk je dat je niks te zoeken hebt vanmiddag in Londen. En dan ben jij voor altijd de held van Wigan. Dat voor het eerst een prijs pakt, dat geldt natuurlijk ook voor Ronnie Stam. Die ongetwijfeld nu ook het veld zal opkomen in clubkostuum. En uh, hij mag het dan op bescheiden wijze meevieren. Een speler die in het verleden actief was in Nederland voor Twente en voor Nak maar geblesseerd. En bij Manchester City weten ze het, geen landstitel, geen fv Cup, ook geen Champions League. Roberto Mancini zit meer dan ooit op de dip in Manchester, zo lijkt het. Altijd op 1, langs de lijn. En 1999. Goed, eh, rest ons dus eh, niet anders dan eh, het waterpolo en het handballen... wat de sport betreft voorlopig. Want Manchester City en Wigan zijn er dus mee opgehouden... omdat Wigan in de laatste minuut een goal maakte en daarmee dus de rv Cup won. Maar goed, het blijft een mooie sport natuurlijk. Het handballen, Richard van der Made, VOC dansen. Ja, een hele snelle, spectaculaire sport. Ook weer in een hoog tempo. Deze tweede finale wedstrijd om de landstitel Dalfsen in Amsterdam tegen VOC. Het staat 7 voor VOC en 10 voor Dalfsen. Nu een schot uit de tweede lijn gepakt door de kiepster. Maar dan verdedigt eh, VOC snel terug. Dat is erg belangrijk tegen Dalfsen dat een hele snelle, goede break kan lopen. Nu het schot gekeerd aan de andere kant door Peggy geven, Maar er wordt een overtreding gezien door eh, de scheidsrechters Gerards en Gerards Twee broers uiteraard dus. En het eh, is Michelle Goos, als ik het goed zie. Jawel, die er met twee minuten af moet. En dat betekent dus dat uh, VOC in ondertal zal staan de komende twee minuten. Maar ja, het gat werd bijna gedicht. Een minuut of uh, vijf, zes geleden. Toen Rachel de Hazen 6 tegen zeven maakte. Maar vervolgens was het Fabienne Lochtenberg met twee strafworpen. En ook een hele goede goal vanaf de cirkel. Die het verschil toch weer op vier doelpunten bracht. Maar zojuist een goal van Lindsay Schrekker betekende 17 En die de tussenstand staat dus nog steeds op het bord. Terwijl Michelle Goos nu verhaal komt halen hier vlakbij mij bij de wedstrijdtafel. Is het er niet mee eens dat Dalfsen opnieuw, want het is al de vijfde in deze wedstrijd. En dat is toch wel opvallend, opnieuw een 7 meter krijgt. En weer is het Fabienne Lochtenberg die de bal in de handen neemt tegenover Peggy Viergever. En dat zal dan ongetwijfeld wel weer een doelpunt gaan worden voor Dalfsen. Of beslissen de scheidsrechters nu toch, want er is veel commotie hier bij de wedstrijdtafel. Dat het slechts een vrije worp wordt. Ja, dat laatste is toch het geval. Dalfsen snapt er ook niet veel van, maar geen 7 meter, maar een vrije worp. 7 tegen 10. nog 12 minuten in de eerste helft hier in Amsterdam. Het sfeertje ziet er goed in. Vooral dankzij de vele meegereisde fans ook uit Dalfsen... die voor een, een prachtige entourage zorgen hier bij VOC. Maar Dalfsen staat dus nog steeds voor een marge van drie doelpunten. Ook om het Nederlands kampioenschap ZVL tegen het ravijn, bof van de Tak... Ja, sterke start van het ravijn. Want waar ZVL dus moet winnen vandaag om nog een derde wedstrijd af te dwingen... is het het ravijn dat uit de startblokken is geschoten. De eerste periode zit erop. En de ploeg uit Nijverdal, de regerend landskampioen, ook leidt met 3-1. En bij ZVL lukt er nog weinig in aanvallend opzicht. Het begon nog wel goed met een treffer van Mieke Kabout. Maar dat was een afstandsschot. En vervolgens was het een en al het ravijn dat de klok sloeg... met treffers van Lieke Klaassen, Saskia Dannenberg. En Lauren Silver, de Amerikaanse international van het ravijn. Zij zorgde voor 1-3 en dat is ook de tussenstanden. Dus is er nog een hoop werk te verrichten hier voor ZVL in de resterende drie periodes. Want ZVL moet dus winnen om zicht te houden op die allereerste landstitel ooit. Maar voorlopig is het ravijn de betere ploeg en leidt de ploeg uit Nijverdal dus met 3-1.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 Maybe I'm relieved mm -hmm. When you said good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 A beautiful day, dus tien voor half negen. Het voetbalseizoen 2012-2013 is op een oornaar gevuld. Morgen wordt de Eredivisie afgesloten met de laatste competitieronde. Kampioen is bekend Ajax. PSV heeft zich geplaatst voor de Champions League. Eh, voor de voorronde van de Champions League. En ook onderin zijn de beslissingen gevallen. Willem II is gedegradeerd. JC en VVV zijn veroordeeld tot de nacompetitie. In het stadion van Zwolle kwamen deze week de trainers uit het betaalde voetbal bij elkaar voor een forumdiscussie met de coaches Ronald Kommans van Feyenoord, Frank de Boer van Ajax en Fred Rutten van Vitesse. nos verslaggever Joep Schreuder leidde het rondetafelgesprek. Jullie zijn alle drie verdedigers verdedigers geweest. Is ja. dat opvallend, Ronald, of niet? Dat was toen straks de vraag. Weet je trouwens, heb je nou al een top, weet jij een topspits die nou een topcoach is? Van Basten? Ja, is nog geen topcoach misschien. Mancini, nee, ik weet het niet. Ik vraag Man, het jou. Mancini dacht waar een kruif natuurlijk voor. Hebben een loutroep? Doet het goed? als ik Verder toch veel? Kun je daar iets... Uh... Nou, ik denk wel dat... Het, het zijn uitzonderingen. Maar ik denk wel dat uh, verdedigers in een team... meer dan aanvallers uh, collectief denken. Uh, het spel voor zich hebben is één. Maar veel meer met de organisatie bezig zijn... dan, uh, dan het doelpunt te maken. Want die... Wil altijd maar zo snel mogelijk de bal hebben. En uh, het scoren terwijl een verdediger uh, het elfte ook neerzet... Om, om ook niet zelf in de problemen te komen. Dus zijn, denk ik, automatisch meer met een teamgebeuren bezig dan, uh, dan aanvallers. Vretten is een verdediger toch slimmer? Hij moet toch meer? Nou, ik denk dat een de verdediger ook uh, in zijn algemeenheid... Uh, meer verantwoordelijkheid uh, heeft naar het team. En ik weet niet of... Het is of een verdediger slimmer is. Kijk, een verdediger, ieder team... goed of slecht ook... Meestal begint het wel... Eh, begint het achterin. Ja. En achterin staan vaak de mensen... die het team bij elkaar kunnen houden. Praten is voor verdedigers het halve werk. Lied je vier, weken, vier, vier jaar geleden... in ja. de voetbaltrainer, Is dat zo? Ja, dat is zo. Maar ja. al de wereld was een bescheiden jongen. Heeft hij moeten leren praten... Ja, nog steeds, maar dan is het ook vaak een combinatie van. Hè. Kijk dus hij hoeft niet juist de prater te zijn. Dat is dan vaak zeg maar degene die dan weer uh, naast hem uh, staat. Je, je kan het er niet in uh, printen natuurlijk, maar uiteindelijk heeft hij dat ook wel geleerd. Maar het gaat erom uh, dat je in ieder geval mensen hebt die uh, daar goed in zijn. En Zoals Niklas Mooisander is. Die doet dat veel natuurlijker kijk. bijvoorbeeld dan, uh, dan Toby Alderweireld. Maar wat Ronald uh, net terecht zei. Voetbal is een teamsport. Dus. En verdedigers ja, die, die denken veel eerder aan het team. Zijn jullie strenger naar verdedigers toe, Ronald? Ben je eigenlijk strenger naar de Vrij dan naar Wesley Verhoek? Dat je zelf bent geweest. Nou, anders, anders streng. Je noemt dat voorbeeld heel expliciet. Maar voor mij is het natuurlijk ook iets makkelijker om uh, naar uh, Stefan de Vrij te coachen die speelt op de positie waar ik ook altijd gespeeld heb. Dus dan heb je toch meer raakvlakken. Vandaar dat in het hedendaagse voetbal natuurlijk... je ook veel meer werk met specialisten. Zoals wij dat ook doen met Taumont, Taument, Caston en, uh, en Roy Makai. Ja, want die hebben daar op die posities voorin gelopen. En die kunnen daar nog meer to the point in detail uh, over praten... dan ik dat kan. Verdedigen was uh, net dan, Tien jaar geleden. Hebben jullie het idee dat dat omgedraaid is? dat er weer gesproken mag worden over dat een wedstrijd mooi kan zijn... als je hem defensief goed speelt, Fred? Ja, in de huidige tofvoetbal uh, heb je namelijk heel, heb je goede verdedigers nodig. En, uh, kijk, vanuit de jeugd is nog steeds ieder kind... Wil graag voorin spelen of op middenveld spelen. Ja. En uh, ouders willen dat vaak. Dat, uh, dat spreekt meer aan. Maar het is niet, uh, zoals ik het ervaar... Uh, we hebben bijvoorbeeld een jongen van Arnold. Hij wil heel graag als verdediger uh, zich ontwikkelen. Frank, bij Ajax is het nog steeds... Het gaat vooral om de posities om, om vooruit spelen. Maar is verdedigen langzamerhand weer in schwung, om het zo moeten zeggen? Krijgt weer waardering? Ja, maar anderzijds vind ik juist dat er juist, juist een kentering is gekomen. Dat je nu niet alleen maar, zeg maar de centrale verdediger hebt die alleen maar uh, kan verdedigen. Je hoeft maar naar uh, Bayern München en Borussia Dortmund te bekijken... die in de finale Champions League spelen. Ik zie dat die verdedigers... Uh, die, die sprinten ook aan de zijkant om die, om die bal te ontvangen. En vroeger was het eigenlijk... nou ja, we gaan niet opbouwen, we gaan eerst die bal lang geven. En dat vind ik juist wel weer een, uh, een hele grote kentering in, in het voetbal. En als je Hummels bijvoorbeeld ziet... een fantastische, intelligente speler... En uh, ook Dan, uh, Dante van uh, Beinemuntje. Dus, uh, het zijn echte verdedigers, Maar ze kunnen daarnaast ook nog gewoon heel goed voetballen. Zullen we het over de competitie even hebben? Uh, Fred, heb jij geloofd in de titel? Oh, dat is wel een fase geweest in het seizoen dat ik erin heb geloofd. Ja, dat, uh, zeg maar In begin maart uh, zaten we er heel goed op. En, uh, toen had ik absoluut wel het geloof... dat wij wel eens heel lang uh, mee zouden kunnen gaan doen. Was dit het maximale? Als je gaat kijken naar... naar het aantal spelers, spelers waar we tot onze beschikking hebben uh, gehad. Kijk, als Boni, dat is altijd als... Als hij niet naar de Afrika-cup gaat... Ja, dan, dan kan zijn seizoen wel eens iets anders lopen. Maar over het geheel genomen, ik denk wel dat, dat dit het maximaal is van mijn team. Ja. Ja, vind ik toch leuk om jullie mening... Boni vind ik wel een fenomeen, kunnen jullie u erover denken. Met Boni, vier wedstrijden erbij. Dan waren ze echt titelkandidaat geweest, toch Ronald, Frank? Ja, natuurlijk. Uh, ja. Als jij... Uh over de 30 doelpunten te maken, dan ben je heel erg belangrijk voor een elftal. En op één wedstrijd zou dat misschien nog eens een keer uh, te veranderen zijn... maar op drie, vier wedstrijden in zo'n maand is best cruciaal voor hun mogelijkheden. Waar heb jij het laten lopen met Feyenoord? In de Oranje Week? Nou, dat was wel een fase waarin we dachten van... Uh, de Heeren wedstrijd dat was wel een cruciale wedstrijd. Voor de, voor, de, voor de mensen die het niet weten, daarvoor, tien dagen... Onderlijn van Louis bij, bij, bij het Nederlands Elftal. En daar wilde ik graag iets wat meer over weten. Wat gebeurt er dan met spelers? Je hebt het met blind... Waarom lach je? Oké, okay, met Louis. <laughs> nou ja, er schijnt iets te gebeuren met spelers. U was zelf bij Herenveen Feyenoord, weet ik nog. De, u, had, u had net Klaas hier tien dagen lang gehad... En daarna, uh, heb jij dan te maken met dat ze terugkomen? Probeer dat ook voor, voor de coaches uit te leggen? Wat gebeurt ja, er? Ja, maar het, het zou natuurlijk heel makkelijk zijn om te zeggen... dat het aan het lenen zelf al lag. Nee. Dat, dat geloof ik niet. Omdat er uh, zowel individueel als team natuurlijk met Feyenoord ook veel is gebeurd. Feyenoord had altijd uh, 1 twee. Internationals, ja, en dan heb je ineens zeven... En, uh, en in die fase waar we dan over praten... Uh, was er ook uh, bekend belangstelling voor spelers van andere clubs. Deze spelers zijn maar 21 jaar uh, waar je het dan over hebt. Ja, en dan kan het zo zijn dat dat... En ik denk dat je ook niet moet vergeten wat de Feyenoord-spelers uh, aan moeten pikken... om het niveau van het Nederlandse elftal te behalen. Dat kost zowel mentale krachten als, als fysieke krachten. Nou, en, en als dat 5-10% minder is... Ja, bij één speler is het vrij makkelijk. Maar zijn dat 6 à 7 spelers, dan krijg je daar last van. En, en, dus het zijn meerdere factoren, maar het is gewoon heel, heel gecompliceerd... om, om ja. daadwerkelijk iets te pakken en dan ook aan te geven van dit was het. Uh, Pellen was bij die wedstrijd niet uh, nee. erbij. Er uh, waren meerdere oorzaken waardoor we denk ik uiteindelijk op dat soort cruciale momenten het niet lieten zien. Ik ga er toch op door, Van Ginkel of Blind van Rijn. Hoe komen die dan woensdag naar nederland roemenië geloof ik, komen ze terug? Zie je ze anders arriveren dan dat ze tien dagen daarvoor kwamen? Ja, <coughs> ik denk uh, dat het daar niet aan ligt. Ik denk dat het juist gewoon het, uh, het ritme waar je in zit... Uh, dus het ritme van uh, hoe belangrijk een wedstrijd is. Uh, hoe, hoe vaak zeg maar, uh, speel jij in zeven dagen of acht dagen uh, uh, wedstrijden? Ajax was gewend om uh, om de drie, vier dagen te spelen. En opeens hebben zij een hele belangrijke wedstrijd met Nelson. Nou, er zijn heel veel geselecteerd. Dus ja, dat, dat kost, uh, fysiek natuurlijk ook, maar ik denk dat dat nog ineens het grootste probleem is. Maar juist mentaal heel veel. Wel er dan minder uh, Nederland zelf wel internationals, maar we hadden net zoveel uh, internationals uh, waren weg. Dus je had ook hele belangrijke wedstrijden. Het gaat erom dat je gewend raakt dat je om de drie, vier dagen een topprestatie kan leveren. En daar ben ik met Ronald eens. Ja, dat, dan heb je nog hele jonge jongens die daar nog niet aan gewend zijn. Dus ik denk dat dat juist uh, een fantastisch leerproces is. Alleen vaak uh, gaat dat ten koste van punten. Klopt het dat naarmate een seizoen vordert... een coach eigenlijk toch veel minder zou moeten doen? Stapjes terug zou moeten nemen. Jullie hebben toch eigenlijk het meeste werk, zou je denken? Augustus september? Ja, dat is, dat is helemaal correct. <laughs> uh, als ik zelf zie, zeg maar... Uh, eigenlijk uh, twee jaar, een half jaar geleden... In het begin heb ik alleen maar video's laten zien van onze wedstrijden... en continu erin stampen hoe wij het willen als staf zijn. En ja, dat is ook dit seizoen, laat je in het begin veel meer videoanalyse zien. En eigenlijk, ik denk de laatste maanden heb ik niet één keer meer beelden laten zien. Toch heb ik bij Ronald het idee, ik heb het ook in een Sportjournaal gezegd... en jij was het er niet mee eens. Maar dat bijvoorbeeld bij Feyenoord en eigenlijk bij Vitesse ook... jij nog zo nadrukkelijk aanwezig moet zijn als coach... Waarschijnlijk omdat het een jonge ploeg is? Jij kan geen stapje terug doen, want dat kan die jonge ploeg nog niet aan. Vraagteken? Dat klopt gedeeltelijk wel. Ik denk ook wel dat het naarmate na het seizoen vordert... Uh, dat het ook wel wat makkelijker is. Want dan leg je natuurlijk uit uh, wat je wil, hoe je het wil. En daarop traint. En, en, en ook wij hadden dit seizoen weer... Uh, vier spelers in de as die je, die je verliest. En dan moet je jongen, nieuwe jongens inpassen. Dat kost tijd en dat kost uh, trainingsuren... Dus je bent vaak, naarmate het seizoen vordert, ben je ook op andere vlakken ja. nadrukkelijker bezig. En ik vind nog steeds, dat wij geen elftal hebben, dat je als coach uh, gaat zitten en denkt van het uh, komt vandaag wel goed. Want we spelen wel in Nederland. Ik heb wel gemerkt dat je, tenminste daar zijn wij continu mee bezig als, als staf zijn, om juist heel veel verantwoordelijkheid neer te leggen bij de spelers. Dat zij erover nadenken en dat het ook hun ding worden. En niet alleen maar omdat wij dat opdragen. Dus daar zijn we heel continu zijn we met dat proces bezig geweest. En dan zie je uiteindelijk wel resultaten. En natuurlijk laat ik, als ik wat zie uh, wat niet goed is... dan laat ik dat team zien. Maar het is veel meer dat ik veel meer op dat moment... even bij uh, Ricardo van Rijn bijvoorbeeld lang ga. Hé, hey, ik heb een momentje. En dan kunnen ze dus wel die eigen videorecorder aanzetten. Want wij hebben een systeem dat ze thuis gewoon kunnen kijken, die beelden. Feyenoord ook, hè? En dan zeg ik, nou, daar kom ik later op terug. Maar het is juist in het begin heb ik heel veel op... oké, okay, waarom speel je hem niet aan? Of waarom wordt hij niet aangespeeld? Dat is meer op het systeem uh, gebaseerd. En later is het veel meer individueel. Okay. Kampioenstress, mag ik voor jou niet zeggen. Maar er zijn vragen ook geweest van het CBV. Volendam, afgelopen vrijdag bij de Eagles. Stijf van de spanning. Ik kwam even, even voorbereid. Deportivo La Coruña, 1994 als die kruif de hele tijd zegt tegen die provincieclub... jullie gaan het niet worden. Ze stonden stijf van de spanning, Djokic. Titelstress bij PSV, kampioenstruk. Het gaat er mij om, is dat niet een grote factor aan het worden? Ook voor coaches. Fred? On ongetwijfeld uh, speelt dat een rol. Zeker uh, waar we net alle, alle drie uh, over eens waren. Dat je, je moet ervaring krijgen, je moet het mee hebben gemaakt... En dan kan je, dat ook, kan je daar ook weer beter mee omgaan, denk ik. Zie jij wel eens spelers verlammen bij druk? Nou, ik denk jij, ja, jij sowieso. Niet. Jij was altijd met, ja, maar ook gewoon met wedstrijden. Zoals uh, Madrid thuis, uh, vind ik bijvoorbeeld. Toen hebben we gezien, ja, uh, er waren heel veel spelers verlamd. Zeg maar, de eerste, uh, ja, eerste helft, het eerste uur eigenlijk. En daarna hebben we een beetje de schroom van ons afgegooid. En dan zie je wel dat we uh, gevaar kunnen stichten tegen Real Madrid. En ja, je, je zal toch proberen, ja, zo goed mogelijk proberen voortrijden. Maar dat is wat, uh, wat Fred zegt. Je moet het ervaren. Ja, maar je doet er toch iets aan. Je probeert dan toch die stress weg te halen bij die spelers, of niet? Ja, je moet, uh, tenminste, je moet proberen. De, ze laten geloven dat ze gewoon hun eigen ding moeten blijven doen. En dus niet uh, opeens... Uh, ja, andere rare dingen gaan doen. Of de, zeg maar, uh, ik wil de beslissing de goal maken bijvoorbeeld. Nee, je moet gewoon in dezelfde filosofie ben je nu gekomen waar je nu staat. En daar moet je proberen je houvast aan te hebben. Ronald, jullie doen op dinsdagavond, dacht ik, op de computer krijgen spelers... een vragenlijst, moeten ze invullen, wel bevinden als ze zich goed voelen. Um, kun jij uit testen halen van dat een bepaalde speler meer stressgevoelig is, of stressbestendig juist. Dat je denkt, oei, ik moet even naar de Vrij... of ik moet even naar Martis in die zo'n grote wedstrijd... Die Zie je daar iets uit? Nou, die, die kunnen wij niet uit uh, nee, de, de wel, testen halen. Maar, maar waaruit je... Ja, jij, jij weet best wel wie er wat meer stressgevoelig is. Grotendeels zijn het bij ons uh, de meeste spelers. Omdat, uh, wat Frank ook aangeeft, die hebben totaal geen ervaring... Uh, die komen natuurlijk vanaf een jonge leeftijd in het eerste helftal. En dan is natuurlijk de druk van de Kuip en het publiek van het moeten. Dat, is een, uh, dat kan stress met zich meebrengen. Alhoewel ik wel, en dat is ook bij Ajax, jonge jongens spelen toch vrij mm. makkelijk hun wedstrijdje mee. Maar het feit dat als je dan vanuit de situatie komt dat alles maar mocht... en alles was goed vanuit de situatie waarin Feyenoord zat... ja, dat is nu niet meer zo... En eh, nou ja, Dan praat men, en dat praat men al gauw in Rotterdam, over de koolsingel. Nou ja, dan gebeurt er wel heel veel met spelers. En, en, maar dat het zo heel makkelijk maar even eruit te halen is... van die heeft daar meer last van dan de anderen. Het heeft te maken met ervaring. En zelfs ervarende spelers die, die kunnen daar last van krijgen. Mentaal vermogen is wel een belangrijk aspect geworden. Hè? Heeft ja, maar het ik denk ook vrienden. dat je juist spelers... als je normaal weet elke coach hoe een speler in elkaar zit dat je ook bepaalde spelers juist die druk geeft. En je sommige jongens juist met de rust laat. Dus je moet goed de, de karakters weten van elke speler. Hè. En soms, uh, ja, vier, vijf spelers moet je op dat moment... dat de druk het hoogst is, moet je juist hun aanspreken. Dus je moet en, en sommige mensen van de buitenkant hebben. denken... dat uh, die persoon juist, uh, ja, juist ja. heel mentaal sterk is. Terwijl wij weten, nou, die moet je juist gewoon zijn ding laten doen. Laat hij maar gewoon... Uh, Rustig blijven en niet de druk zeg maar, opvoeren, dat wij de druk bij hem opvoeren. Nee, gewoon zijn eigen ding blijven doen. Nou ja, dus je, moet niet, je bent niet alleen oefenmeester of trainer of coach. Je moet ook nog mensenkennis hebben, de boer. Nou, daar hebben we mensen voor, hè, Omdat. dat oh, je uh, uit te okay. Is Is het too much, Ronald? Wat ik zeg, coach, trainen, je moet ze ook opleiden. Oefenmeester dus. Je bent manager. Vind je niet dat je veel moet doen? Ah ja, valt er wel mee. Maar... Ja, veel dat. Uh... Ja, omdat je ah ja, dus je, je werkt binnen een organisatie ja. waar iedereen uh, zijn functie en taak heeft. Maar jij bent. En je wel... moet oppassen als trainer dat je niet uh, denkt en vindt dat je met alles moet bemoeien, want je moet je wel uh, focussen op uh, wat je taak is hm? en dat is het team te laten functioneren en uh, spelers uh, te laten ontwikkelen. Maar een looptrainer bijvoorbeeld, die hebben jullie hè? Ja, die gaan wij opnieuw zoeken, want ja, ja. Twan van der Galberg stopt het einde van dit seizoen. Ja, je managt een team, je managt je technische staf, je managt je, je spelersgroep. Nou, daarin ja, gaat het uiteindelijk dat je om half drie op zondagmiddag staat. Dat zijn toch nieuwe vaardigheden dan vroeger toen je voetballer in een trainer had? Ja. Oké, okay, de tijd is veranderd. En de... Ja, maar jij moet mee veranderen. Ja, maar kijk, als, als coach, hè, welke leeftijd je ook hebt... je moet mee met de tijd. En, uh, de, de, deze ja, deze, ja, ja. deze tijdspanne brengt namelijk andere, andere dingen met zich mee. Kijk, vroeger had je... Ik heb zelf nog gespeeld dat... er was alleen één trainer en dat was niet eens een keeperstrainer. Alleen, de, de ontwikkeling van het voetbal gaat, uh, gaat maar door. En, uh, diëtisten. Jullie hebben een diëtiste. Toby Alderwild zegt, ik eet beter... Ja. En daarom word ik beter. Nou ja, ik geef altijd aan, ja, als je naar, naar Groningen moet rijden... dat kan je niet op één liter doen. Tenminste, niet in mijn auto in ieder geval. Zij ja. Frank de Boer. U uh, hoorde een deel van een forumdiscussie... met coaches Ronald Koeman, Frank de Boer en uh, Fred Rutte. Joep Schreuder was daar de rondetafelgespreksleider, om het maar even zo te zeggen. Um, zometeen deel 2 van dit rondetafelgesprek, dat uh, eerder deze week werd opgenomen in het stadion van Zwolle... waar deze week de trainers uit het betaald voetbal bij elkaar kwamen. You're still je them, and do it again. Tot 11 uur, NOS Langs de Lijn, met Robert Meder. Tilly Dan dus en uh, Do It Again, 11 minuten over half 9. We gaan weer eens even naar het waterpolo, ZVL, Travein. Derde periode, als de ravijn wint, zijn ze Nederlands kampioen. Maar gaat het ook gebeuren, Bob? Nou, voorlopig nog niet, want de wedstrijd is behoorlijk gekeerd, moet ik zeggen, de afgelopen minuten. ZVL is uh, op stoom gekomen na een bijzonder moeizame start. Eerste periode, laatste tussenstand gemeld, 1-3. Maar in de tweede periode is het uh, 1 al ZVL geweest. Trafijn uh, aanvallend onmachtig, heeft helemaal niet gescoord. ZVL uh, had aanvankelijk ook moeite om tot scoren te komen in die tweede periode. Maar toen dat eenmaal lukte, ging de machine ook wel echt draaien. En uh, dat er werd dus 2-3, 3-3 en 4-3. En met name de 4-3 op een psychologisch belangrijk moment. Vier seconden voor het einde van de tweede periode. Met een schitterende boogbal van Mieke Kabout. Die uh, zojuist ook nog een keer uh, scoorde met een boogbal. En op die manier toch weer erg belangrijk. Is een van de goudhelvers van Peking. En natuurlijk een van de sterren in de Nederlandse competitie. De tussenstand is inmiddels 6-4 en nu wordt het... Zeven keer voor ZVL. Door een treffer van Melissa van der Rijn. Een van de jonkies van de club uit Leiden. Met haar 17 jaar. En ook zij pikt dus haar doelpuntje mee. En het Ravijn moet toch uitkijken dat ZVL niet te ver weg loopt. Want dan is de schade simpelweg niet meer te repareren. En dan komt het dus echt aan op een alles-of-niets wedstrijd. Morgen in Nijverdal. Wat voordeel heeft het Rafijn dan wel? Dat het thuis mag spelen die beslissende wedstrijd. Omdat het Ravijn in de reguliere competitie Boven ZVL eindigde Drafijn op de tweede plaats. En ZVL vierde, de nummer 1. Dat was donk, maar die sneuvelde in de halve finale verrassend. Tegen dit ZVL dat een knokkersplogje is. En ook nu uh, zich na die nederlaag van gisteren toch weer behoorlijk rijkt te, terug te knokken. Ook nu met het uh, balbezit, met uh, Britt van Dam. Uh, ook al twee keer gescoord. Vanavond even uh, temporiseren en uh, zoeken naar de ruimte die uh, gevonden wordt bij Mieke Cabout. Cabout weer terug naar Van Dam. Van Dam nu naar de rechterkant naar Hanneke Slachter. Bij wie nog weinig lukt vanavond. Maar eh, misschien dat er nu wat komt van de linksander. Bal eh, nu voor het doel. En dan de misser daar van Brenda Weber. Die bal gaat over. Maar eh, ZVL dus... Duidelijk op voorsprong halverwege de derde periode ongeveer is de stand 7-4 in het voordeel van de ploeg uit Leiden. En zoals het er nu uitziet kan het ravijn vanavond, dat kan natuurlijk nog steeds, maar het ziet er niet uit dat ze vanavond Nederlands kampioen gaan worden. Laten we eens kijken hoe dat met Dals is bij het handballen. Vanavond winnen is Nederlands kampioen Richard van der Maanen. Zo is het, maar ook hier is het nog niet gespeeld, hoewel Fabienne Lochtenberg aan het begin van de tweede helft... Nu 16-13 maakt hij het voordeel dus van Dalsen. De ruststand, 14-13. De laatste vijf minuten waren duidelijk voor VOC dat zich terugknokte in de wedstrijd. En dus de komende 27 minuten die we nog hier te spelen hebben in Amsterdam zijn absoluut van groot belang. VOC zal nog een tandje bij moeten zetten om het technisch betere Dalsen te kunnen bijbenen. Nu de aanval van de thuisploeg met rozenmalen in stelling gebracht door Schrekker. De bal gaat via de kiepster naast. En dus heeft Dalfsen de bal weer. Wordt snel opgebracht via uh, Knippenborg. De speler op middelbouw. En die schiet onderhands prachtig binnen. Schitterend doelpunt van Lin Knippenborg sinds kort ook bij de Nederlandse ploeg. Doet dat heel mooi. Ziet het gaatje daar in de benedenhoek naast Peggy Viergever. Die heeft geen enkele kans. En zo staat het 13 tegen 17. Hebben we 2,5 minuten gespeeld in de tweede helft. Mooie ambiance hier in uh, Sporthal de Weren in Amsterdam-Noord. Waar VOC dus vecht voor zijn laatste kans. VOC in de aanval nu met Schrekker. Zij speelt op middenopbouw. Het balletje achterlangs mislukt bij de hazen, Dan de snelle breek aan de kant van Dalsen. Dat dat kunnen ze goed, dat beheersen ze als geen enkele andere ploeg in Nederland. En Fabian Lochtenberg weer zij maakt het af. En zo is de marge nu ineens vijf doelpunten. En is het verschil toch wel groot aan het worden. Dalfsen op een voorsprong van vijf treffers hier in Amsterdam tegen VOC. Ja, Eerder in deze uitzending, eerder dit uur, hoorden nu de trainers van Ajax, Feyenoord en Vitesse al over hoe ingewikkeld het vak van trainer is. En de mooie kanten van het trainersvak. Ronald Koeman, Frank de Boer en Fred Rutte spraken ook over andere zaken deze week in Zwolle. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt wanneer zich een buitenlandse club meldt voor een speler. De vragen worden opnieuw gesteld natuurlijk door Joep Schreuter. Belangstelling voor buitenlandse clubs, voor Klaasje. Wat is bijvoorbeeld voor Jordi Klaasje of Martins Indy? Naam kan mij niet schelen. Wie heeft nou de meeste invloed op hem? Ben jij dat? Is dat zijn vriendin? Is dat de zaak waarnemer? Ik hoop dat ik dat ben. Maar dat durf ik niet te zeggen. Wat denk je? In het algemeen, met spelers die je hebt gewerkt? Nou, eens, als ik uh, jonge spelers zou zijn... dan uh, één hoop ik dat ik een uh, zaakwaarnemer heb... en die heb ik altijd gehad... Die, uh, die het belangrijkste vindt... wat is het beste voor mijn ontwikkeling? Helaas zijn die, uh, zijn die er niet allemaal. En uh, vind ik als jonge speler... dat je het heel belangrijk moet vinden... dat echte voetbalmensen uh, ja, dat jou daarin raad geven... Maar ik begrijp ook wel dat de omgeving van de speler... ook heel bepalend is uh, voor een keuze van een speler. En daar kun je helaas als trainer niet altijd... Uh, het een bepaalde richting op sturen. Fred, heb je er veel mee te maken? Ja. Hoe, doe je, hoe, hoe sluit je het af? Hoe, hoe doe je dat? Mensen die je bellen, jonge spelers die het niet weten. Wat doe jij? Nou ja, kijk, Ik vind het ook een beetje... In ieder geval, zo zit ik in elkaar. Ik begeleid die spelers. In de zin van, wat is het beste voor je carrière? Je maakt een vorm van een carrièreplanning. Kijk, en er zijn echt wel spelers geweest... waar ik heb gezegd van, het wordt tijd dat jij nu weggaat. Er gaat een stukje motivatie weg, de, de, de focus is weg. Okay. Nou, en dan, dan stagneert de ontwikkeling. En sommige spelers hebben een uitdaging nodig. En uh, je moet als coach zijnde, ik in ieder geval, ik ben zo... dat ik dan ook heel, zo realistisch ben dat die speler is uitgeleerd bij deze club, nou, dan moet je een nieuwe stap maken. Louis, als, als u iets wil zeggen, dan, dan, uh, dan graag... ik wil het even hebben over uw selectiebeleid. Spelers moeten bij hun club spelen... om in aanmerking te komen om uh, selectie. Klopt, hè? Zo, ze moeten regelmatig spelen... om geselecteerd te worden voor Oranje. Ik wil graag naar jonge jongens. Chatli naar Juventus. Uh, wat moet hij doen? Gaat men niet zozeer... Wat moeten zijn overwegingen zijn van iemand als Chatli? Nou is dat, dat is voor de Belgische competitie. De, uh, en, ja, maar er zijn wel meer spelers die op dit moment misschien weggaan. Uh, Siem de Jong. Moeten ze daar heel veel rekening mee houden? Dan zeg ik, uh, overweeg bij je keuze wel uh, bij welke club het is. Of je speeltijd hebt. Wie is je concurrentie? Ga eens met de trainer van tevoren praten. Maar dat is ook geen garantie. Want binnen drie maanden kan een trainer eruit leggen. Dus is het van belang om dat af te wegen. Ja. Want mijn, uh, mijn principes veranderen niet. Behalve als het verschil tussen een, een kwaliteitspeler en de andere kwaliteit te groot is. Ja, dan, en, en naar Brazilië toe heb ik uh, zes weken de tijd om hem uh, uh, klaar te maken. Dus dan okay. kan ik uh, bijna iedere speler uh, met een bagage wel klaarmaken. Nog een naam. Een hele goede voetballer, Luc de Jong, 22 jaar. Hey, maakt hij nou gewoon een open vraag? Maakt hij een foute keuze? Vraag je dat aan mij? Ja, ook graag aan u. Komt dat hierom of daar? Want hij leert er ook veel ik Maar denk ik denk stel hem dat... bewust open. Maakt hij een fout? Foute Tuur, keuze? Nou, weet ik niet. Kijk, is, uh, de Duitse competitie is een fantastische competitie. Ja. En je gaat er altijd vanuit in eerste instantie dat je de nummer 1 bent. Zo zal het ook wel gebracht zijn uh, na hem. En, ja, hij had dit ook niet voorzien. Uh, iedereen die, zeg maar, Luc de Jong uh, daarvoor zag... die denkt, ja, dat wordt uh, een hele grote concurrent... Zeg maar, van, van de spits van het nederlands elftal. En Ja, nu speelt hij een tijd. Dan kan je zeggen dat het nu de verkeerde keuze is. Maar uh, het blijft altijd heel moeilijk uh, ja, aan te geven... of hij uiteindelijk de juiste keuze maakt. En, uh, je weet wel wat je hebt, natuurlijk, bij, bij FC Twente op dat moment... En dat, ik denk dat misschien wel Daily Blind het beste voorbeeld uh, heeft gegeven. Ik denk dat hij dat zeker heeft uh, overwogen. Dus ja, het blijft altijd lastig. Soms denk je, ja, die trein die komt niet altijd uh, langs. En die, die, uh, die overwegingen heb je mee te maken. En het is een hele lastige beslissing. Daar kan ik uh, natuurlijk ge geen spel tussen krijgen. Maar, maar ik denk wel dat er meerdere spelers nu eerder zullen blijven bij een club... Dan dat ze weg uh, zullen gaan. Dat is ook een argument van Ronald, wat jij aan iemand als Klaasje geeft. Denk aan 2K. Als je weg wil naar Fiorentina. Klopt toch? Ja, dat klopt. Maar, ja. Van Ginkel. Kijk, sportief gezien, wil je als speler zijn, wil je, volgens mij wil je altijd een heel zaal halen. En als, als je dan een keuze kunt maken, en sommigen kiezen voor het geld. Dat, dat, dat is ook een motivatie. Ja, dan kiezen ze voor het geld. Dan kiezen ze niet voor een sportieve carrière. Je kan namelijk nooit. In, in, in de spelers zelf kijken, in de mens, wat hij wil. En uh, nationale competitie en uh, Bundesliga eh, of Premier League. Okay. Ja, je moet wel degelijk van bewust zijn van jezelf dat je die stap kunt maken. Zeker fysiek, mentaal. Zijn twee thema's. Ik wil weten over Cocu... die de komende vier jaar het boegbeeld van het nieuwe PSV wordt. Wat zijn zijn valkuilen? Eerst daarvoor de Hollandse school. Is dat nog belangrijk? Is dat nog relevant? De Hollandse school. Ik denk dat Nederland daar groot is door geworden. Dus. En dat moeten we blijven conserveren, dat moeten we uitbouwen. Ja, wel proberen, ja, wat je zegt terecht, uitbouwen en proberen weer een stap over te komen. En we hadden ambassadeurs van de Hollandse school, trainers uit het verleden en nog steeds trainer, um, die dat hebben ja, als een ambassadeur daarvoor waren. Komen er nieuwe aan, Ronald? Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat we toch wel uniek zijn. Uh... Ja de Nederlandse school, in, in de manier van denken over het voetbal. Ik denk dat er uh, over het algemeen veel uh, reactie uh, is uh, in het voetbal. Terwijl wij in Nederland graag zelf de bal willen hebben en willen domineren. Ik denk dat dat een positieve insteek is, maar dat is niet voldoende. En, en als we kans willen maken, dan is het wel op die wijze... ten opzichte van uh, de grotere landen. Dat is eigenlijk onze enige kans? Ja, vind ik wel. Want je bent uh, Fred en Gelskier, je hebt het vaak in Spanje, was in Turkije. Heb je dan het idee dat je daar de Hollandse school vertegenwoordigt? Ben je er trots op als je daar iets over vertelt? Ja, kijk, het mooiste compliment is, is toch wat, uh, wat Samuel heeft gedaan. Het uh, Duitse voetbal gekoppeld aan de, aan de Hollandse school, min of meer. En het, en het product staat daar. Als je ziet naar, naar, naar Baja, dat is ja, ongeveer Nederlands. En, en Sammer is een, is een voorstander van... Kijk, je moet heel ver terug in de tijd. Dat Sammer uh, werd aangesteld als uh, zeg maar, technisch directeur van de, van de Duitse Voetbalbond. En, en Matthias is die gelijk gaan omschakelen. Gaan schakelen. En die heeft gewoon de Nederlandse scholen gekopieerd. Schakelen van twee spitsen naar drie spitsen spelen. Alle elftallen, alle jeugdtafel Onder 15, onder 16, allemaal. En, en het product komt daar, heel langzaam komt dat komt dat erin en, en, en ik vind voor Bayer is er een uh, schoolvoorbeeld van... en dat is een compliment naar de Nederlandse school. Oké, okay. dat is duidelijk meneer Verhaal. Tot slot dat ik u erbij betrek, die Hollandse school... Uh, is die nog springlevend? Moet die nog levendiger? Ja, ik denk uh, dat we trots mogen zijn, want wij zijn een heel klein land. En uh, we zijn nog altijd kans hebben. We staan nog altijd bij de eerste tien van de wereld in welk klassement dan ook. En uh, ik ben het eens uh, met de sprekers dat uh, als, als wij daarvoor gaan... voor de Hollandse School, dat dat onze enige kans is. En, uh, en dat hebben in het verleden al uh, veel grote voorgangers gedaan. En ik hoop dat uh, in Brazilië ook uh, te kunnen bewijzen. Zo is het. En we hopen dat met u mee. Uh, Philip Cocu, een maatje van je... Uh, er zijn toch wel... Want de komende dagen wordt duidelijk dat er een, een groot meerjarenplan komt bij PSV... waarin Cocu het boegbeeld uh, wordt. Dat doet toch enigszins aan die jonge trainer, de denken van 2,5 jaar... in een moeilijke tijd met een onrustige omgeving waar veel niet goed is gegaan. Wat is de grootste valkuil voor Philip Cocu? Nou, dat hij uiteindelijk uh, af gaat wijken van uh, de ideeën die hij heeft. Uh, Natuurlijk moet dat stroken met de, de PSV-ideeën, anders moet hij er al niet in uh, stappen. En ik denk dat hij dat uh, heel goed uh, gaat afwegen en uh, heeft gedaan misschien al. En dat hij dan uh, met vol vertrouwen instapt. Ronald, ik hoor zo vaak en ook bij Frank en de laatste tijd... je moet jezelf blijven authentiek onafhankelijk kunnen zijn. Dat is volgens mij het moeilijkste. Of dat is wat jullie moeten zijn? Onafhankelijk van de rest? u dus ook? Ja, zo makkelijk is het niet. Nee. nee. Je hebt met die te maken met dat. Ja, dat is ook zo. En, en ik denk dat het uh, voor Filip dan ook heel belangrijk is... dat hij uh, daarin duidelijke afspraken maakt. Hij heeft natuurlijk de ervaring dat hij uh, het al een aantal maanden... dacht ik, die een overgenomen had. En uh, ik denk dat het ook heel belangrijk voor hem is... dat hij de mensen om zich heen uh, goed neerzet. En uh, de juiste mensen binnen zijn staf uh, gebruikt wat hij, zoals logisch is, als beginnende coach, toch ook uh, wel mist. Fred, je hebt even kunnen nadenken. Je ja, laat die cocu de revue passeren. Ja, maar ik, heb met, ik heb met Philip gewerkt. en uh, kijk, Zo onervaren is Philip niet. Kijk, uh, als jij uh, een aantal jaren uh, assistent bondscoach bent geweest... Dan, dan kan je namelijk ook wel trainingen leiden. Dan kan je ook wel uh, een bepaalde koers uh, bepalen. En als Philip uh, vasthoudt aan zijn koers... Hij kan goed, uh, zeker over voetbal, denken. En hij weet exact wat hij wil. Dan moet hij niet te veel afwijken van zijn koers. En dan komt hij ook in een volkouder terecht. En dat was de laatste spreker. Fred Rutten en daarvoor Frank de Boer. En Ronald Koeman, een forumdiscussie die eerder deze week werd gevoerd. En waar wij bij waren onder leiding van Joep Schreuder. Klinkt wat uh, saai bij je, Bob, momenteel. Ja, muziek in de hal, dat betekent dat er even een time-out is aangevraagd. In dit geval door de coach van ZVL, door Koen Klasmeijer. Omdat hij uh, misschien het gevoel heeft dat zijn ploeg toch nog in de problemen kan komen... in de slotfase van de wedstrijd. Want we zitten ruim in de vierde periode. ZVL uh, leidt nog altijd met twee doelpunten. De verschil, de stand is 8-6. Maar er was een enorme kans zojuist in de uitbraak voor het rapijn. Uh, maar dat werd niet uh, echt goed uitgespeeld. En uiteindelijk was het Lieke Klaassen de matchwinner van gisteren die stuiten op Anne Heijnes, de kiepster van ZVL. En zo is de marge nog altijd twee. Maar uh, de coach uh, wil toch even bijsturen. Heeft dat inmiddels gedaan. En dan gaat het spel dus weer verder. Nu met de balbezit van uh, ZVL. De thuisploeg, dus die op weg is naar een derde wedstrijd. Brits van Dam twee keer gescoord vanavond. Scheldt de bal nu naar de linkerkant. Naar uh, Melissa van Rijn. Van Rijn weer even terug. Ja, Tijd pakken natuurlijk voor die aanval als je voor staat. Dat is logisch. En dit is een treffer van Melissa van Rijn. In de korte hoek voor Carlijn Brouwer geklopt. En zo is het verschil nu drie doelpunten in het voordeel van ZVL. En komt die derde wedstrijd toch wel nadrukkelijk in beeld. Het is nog even volhouden voor de thuisblok. Dan is de overwinning binnen 9-6 voor ZVL. Goed, VOC tegen Dalsen. Het handbal is het van de maat? 14 minuten zijn we onderweg in de tweede helft en Dalfsen heeft opnieuw een gaatje geslagen. Het is nu 26, nee sorry 25 tegen 19. Terwijl ik in mijn rechterhoor nu hoor dat Richard Kuijer, de coach van Dalfsen, aan het woord is. Peter Portengen aan het woord ook bij zijn vrouwen om in die time-out nog wat toe te spreken. 16 minuten nog in deze tweede helft. Langs de lijn, op één. Dames en heren, ik we voor dit eerste kavel. Dit weekend start de veiling van staatsbosnatuur. En zie ik daar 4.000. Vroege Vogels steunt de actie van de Partij voor de Dieren... om zoveel mogelijk hectares te kopen. Ja, voor die meneer met het ja. Maar in deze uitzending ook gekke spechten, kikkers... een duurzaamheidskampioen, natuur zonder drempels... Eenmaal. en een tuinreservaat van een halve hectare. Andermal. Morgenochtend van 8 tot 10. Iemand? Radio 1. Vroege Vogels. Verkocht. Het nieuws van alle kanten.